En zo werd het even na 4 uur, alweer uur 8 van CFM Race Radio. Vanaf 9 uur vanmorgen zijn we bezig. Begonnen met de heren uh, Sandberg en Veugen natuurlijk. Daar ja. heeft Ander twee uur lang uh, tussen 12 en 2 programma gedaan. In tussen 2 en 5 zijn wij aan de beurt. We ja. hebben nog maar 1 uur te gaan. Met uiteraard heel veel aandacht voor de Dutch GT4. Want na het volgende plaatje gaan we weer direct terug naar Willeverdees op CQI Park Zandvoort. En even snel nog even die hockey. De vierde kwart is ook op 3-3 geëindigd. Dus de heren zijn nu bezig met de eerste verlenging van de eerste 5 minuten. Want er moet en zal een ontknoping zijn. Dus de heren zijn aan het verlengen. Oké, okay, dus. nou kijken we even naar de top 3 van dit moment van de Dutch GT4. De race op het circuit over 50 minuten. Jeroen Blijkemalle en Peter van der Kolk zij staan op dit moment op positie nummer 3. Of rijden op positie 3, moet ik zeggen. Tweede plek is er voor Christian Frankenhout en Ferdinand Kool. En de nummer 1 positie is in dit moment in handen van Phil Bastiaas en Martijs Harkema. Straks meer van uh, uiteraard Willem van der over deze race. Is deze van, uh, hoe heet ze ook weer? <laughs> uh, Colomie heet het plaatje, in ieder geval. Oh, Robbie, oh, Robbie. Had je moeten weten dat dit uh, Erik Pritch is? Aan mij, Een <laughs> uh, ja, ik had het even aan jou moeten ja. vragen. Dat is waar ook, Albert Jan Daar heb jij ook weer een uh, punt bij deze. De spannende race over de Dutch gt 4, race nummer 3 van uh, dit paasweekend op circuit, is gaande snel weer over naar Willem van Dezen. CFM Race Radio, Pit Report. Willem, zijn er nog spannende ontwikkelingen op de baan op het circuitpark Zandvoort? Nou, spannende ontwikkelingen in die mate. Het is nog steeds een iets van veel uh, Bastiaans die uh, later uh, tijdens deze race het stuur gaat overgeven aan Martijn Harkema die aan de leiding ligt. Op de tweede plaats is het inmiddels na toch wel een uh, tijd uh, gevecht uh, met Jeroen Bleekemolen is het uh, de Porsche van. Uh, de kampioen van de afgelopen jaar, uh, Christian en uh, Frank houdt, die de tweede plaatsen middels Op De derde plaats is het dan uh, Jeroen Bleekemolen uh, nu afgestuurd in de Corvette. En vierde, de, de EF, uh, Duncan Huisman, uh, Ricardo van de Ende en uh, Duncan Huisman aan het stuur. Jeroen uh, Bleekemolen gaat hem eerder al aan van uh, ja, alles goed en wel. Uh, het wordt zoveel mogelijk geprobeerd uh, deze auto's uh, gelijk uh, te krijgen en dan uh, spannende races te krijgen, maar... Het vermogen moest bij de corvette waar je roeien in rijdt met 15% worden teruggeschroefd. De Porsches kregen er 10% bij. Ja, dan ga je in één een verschil van 15% creëren. Nou, dat is ook te zien aan de topsnelheid, want als kijken op het rechte eind... De Porsches uh, hebben geen moeite om de 228 te halen. Terwijl de corvette uh, waar uh, Jeroen eerder uh, blij mag zijn uh, wanneer er uh, 214 uh, op de tellen komt. Dus ja, in het begin van de race was uh, Jeroen alles eraan gelegen om uh, zoveel mogelijk toch uh, te blokken richting uh, Christian Frankenhout. Nou, dat lukte hem uh, op een gegeven moment niet meer. En uh, Frankenhout nu op weg naar de leidende Porsche van uh, Phil Bastiaans. Ja, pech voor uh, Danny van Dongen, uh, wederom uh, het weekend is uh, van Dongen uh, niet goed gezind, zullen we maar zeggen. Ze kwamen al niet, hij kwam al niet weg bij de start en uh, ja, moest in de eerste ronde de auto ergens aan de kant zetten van het circuit. En hoe is het met uh, de equipe van het uh, Oranje Bloed? Het Oranje bloed. Ja, we hebben twee Oranje teams. De ene is uh, de PC van Oranje, die uh, samenrijdt met uh, Hans Hugo uh, Die bevinden zich uh, ja, zo goed als bijna achter aan het veld. En die andere is dan rijdt uh, een uh, overkomen uit uh, Maleisië vanuit de Grand Prix uh, Albert Kalp. Uh, die rijdt met uh, Michel Campagne en die uh, vinden we terug op uh, plaats nummer 11. Een uh, prominente uitvaller. Ja, zo ziet het er wel uit dat het een uh, uitvaller gaat zijn. Het is uh, Jan-Joris Verheul met de R. St. Martin die moest uh, pit binnenkomen. Hij leek erop dat hij een probleem had met de band. Met een van zijn banden, maar ook de remmen uh, waren niet helemaal uh, optimaal. Dus uh, ja, een van de kansenhevers uh, vandaag ook aan de kant. We zien wel dat uh, Christian een beetje bij beetje dichter bij uh, Phil Bastiaans uh, komt. Overigens oh, wel, uh, ja, de Porsches uh, lijken toch wel wat op een machtig 1 en 2 een Porsche, dan hebben we de Corsair van een BMW en dan wederom een Porsche. Oké, okay, de Porsches doen het dus uh, goed vandaag op het circuit. Ja, die doen het uh, uitermate goed. Uh, ook uh, ja, de mensen die in de Porsche rijden uh, zijn ook allemaal uh, aan elkaar gewaagd. Dus zodra Chris uh, Frankerhout het stuur gaat overgeven aan zijn teamgenoot teamknoot Verino, Kool of veel Bastiaan aan Martijn, maar het er niet veel vervallingen rond de tijden komen. Dus uh, ja, altijd spannend natuurlijk uh, die pitstop-shot waar alles goed gaat. Maar dat is ook nog een uh, invloedfactor uh, die van invloed kan zijn op het uh, verdere uh, raceverloop. Hey Willem, jij hebt wel geluk trouwens dat je geen weerman bent geworden, hè? want uh, ja, het blijft toch uh, gelukkig droog op het circuitpark. Het is weer droog. Weer droog? Heeft het geregend dan bij jullie? Ja, echt waar? Niet? de, de, de Formule Ford was een wetreis hoor. Een wetreis? Nou, ik heb hier ja. geen druppel gezien. Ah, het is echt ook een stuk ja. noordelijker hè? <laughs> geen druppel, echt niet. Nee, het is niet hard geregend, maar het is Oké. De Formule Ford werd aangegeven. Al zijn in een wedrace. Een wedrace? Ja. We hebben we dat tenminste ook weer meegemaakt dit weekend? Ja. Hey Willem, dankjewel. Zo dadelijk komen we weer bij terug. Vervolg van de Dutch GT4 op het circuit. Hello, baby.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 Radio op pole position. position. ZFM. Race radio. GT4 bij CFM Race Radio op deze maandag, tweede paasdag 2010. En uh, ja, het uh, is toch altijd wel spannend, hè? Die pitstop op het circuitpark Zandvoort. En daarvoor gaan we snel over naar Willem van Dezen. CFM Race Radio Pit Report. De Pit Report met Willem van Dezen. Hoe is het uh, daar in de pitstraat? Ja, we zijn uh, bezig met GTA GT4 race. En uh, zoals ik eerder al vertelde, twee rijders per auto en sowieso een uh, verplichte pitstop. Uh, er zijn een aantal teams uh, die die pitstop. Maken. En als ik het goed zag, zag ik onder andere net uh, de Egeris-BMW van uh, onder andere uh, de Huisman uh, van de hemde naar binnen gaan. Uh, wat er uh, nieuws in, uh, in ieder geval dit uh, paasweekend is, omdat ze op een nieuw compound uh, banden rijden... En ja, dat schijnt nog niet uh, onder iedere auto goed te uh, functioneren. Hebben de teams de mogelijkheid om tijdens die pitstops ook nog uh, twee banden te mogen uh, wisselen? Ja, dan hangt het er uiteraard vanaf hoe snel kan je dat doen. Uh, levert het uh, dermate tijdwinst op, op de baan straks uh, dat je er wat aan hebt in die uh, nieuwe banden? Ja, dan is het een goede beslissing. Hè? Anders uh, dan uh, tijd uh, kwijt uh, in de pit uh, met het wisselen van die banden. Ja, die haal je dan niet meer in uh, op de baan. Dus ja, dat is dus de een zal het wel doen, de ander niet. Maar het maakt het ook even tijdelijk onoverzichtelijker voor ons... van hoe de strijd op de baan, hoe de verhoudingen zijn. Ik kijk nog even op de baan. Zie je inmiddels wel dat de Porsche van Frankenhout heel dicht de Porsche van Bastiaan is. Wat ik ook zie is de Ginetta van Quint Engel en Nick Katsburg... met nog Quint Engel aan het stuur die het over moet geven... Aan Nick Kartsburg. Hevig rogend, Dus of hij de race gaat uitrijden. Dat is even afwachten. Oké, okay, we blijven het op de voet volgen. Zo dadelijk komen we weer bij terug. Willem, dankjewel voor dit moment op circuit. Gaan we eens even naar het hockey kijken, Albert-Jan. Ja, zelf, ja uh, het is, is enorm spannend. Want zelfs in de tweede verlenging van de vijf minuten is er niet gescoord. Dat betekent dus dat er uh, een eindstand op, de, op het bord staat van 3-3. En dat uh, ze zich nu opmaken voor het, maken van de, uh, voor het uh, zich klaarmaken van de strafballen. Over welke wedstrijd hebben we het dan? We hebben het over Bloemendaal, UHC, Hamburg. Hamburg. En uh, dat gaat dus om een plaats in de halve finale uh, van de European Hockey League. En uh, de Duitsers hebben de TOS gewonnen. En zij mogen dus beginnen met het nemen van de strafballen. Dus uh, spanning al op in Rotterdam. Oké. Okay. En we are the Young CFM Race Radio de paasdag 2010. Ja. Jawel, we zijn er weer de hele dag voor je bij. De races op het circuitpark Zandvoort. Dutch GT4, het hoofdnummer van vandaag is, momenteel gaande, straks gaan we weer naar Willem van Devense, maar kijken we eens even aan de kop, dan uh, zien we dat het uh, behoorlijk uh, stuivertje wissel is. En dat komt natuurlijk uh, met name door uh, alle pitstops uh, die op dit moment gemaakt worden, albert -Jan. Ja, klopt. Momenteel, uh, Christian Frankenhout en uh, Ferdinand Kool zijn bezig met de rijderswissel, die staan in de pits. En Bert Sanders en Mark Koster staan ook in de pits. Dus... Uh... Even kijken. Uh, dus het gaat naar Jeroen Bleekemode en Peter van der Kolk. Die momenteel de tweede plaats rijden. Maar ik heb uh, voor de hockey uh, hockeyers, uh, hockeyliefhebbers onder ons. Een, uh, helaas een treurige mededeling. Want de penalty-shoot-outs. Vroeger waren dat strafballen. Maar nu is het vanaf de 23-meterlijn. Uh, de één speler. Naar de keeper toe. En zodra de keeper de bal heeft aangeraakt. of de bal naast is gegaan. dan is de, de aanval over. Helaas, helaas. Bloemendaal verliest in totaal. met 5-3 van UHC Hamburg. Dus Bloemendaal is uit de European Hockey League. Maar we hebben nog één, uh, één, één vertegenwoordiger daarin. die daar wel aan meedoet. en dat is Amsterdam. Oké, okay, laten we hopen dat Amsterdam het beter doet dan, uh, dan Bloemendaal. Ik hoop het. Uh, we blijven het volgen. Want uw wedstrijd komt hierna? Nee, nee, nee. Dat is een ander weekend. Oh, ander weekend. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay, we blijven okay. het voor u volgen. <laughs> Shake up your hands like a dynamite. Tell all your worries Toss your fast. To be tame in the pain When you realize uh, You gotta move You gotta move Dat is ook de bedoeling dat die auto's dan blijven doen op het Park Zandvoort. Hey, you gotta move. Move on. Tot aan de finishvlag van de Dutch GT4. En over die race gaan we weer snel terug naar het circuit naar Willem van der CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want we hebben al heel wat pitstops gehad Willem voor de, deze Dutch GT4. Ja, dat klopt helemaal. Ja, er is een bepaalde tijd uh, waar tussen de pitstops uh, gedaan uh, moet worden. Dat noemen ze de pitwindow. Uh, die gaat open op een bepaalde tijd en die gaat over dicht. En tussen die tijd uh, moet je een uh, pitstop gemaakt hebben. Nou, verschilt dat uh, tactiek uh, per team. Er zijn teams die hebben er wat... Minder snelle rijder hebben ze laten starten. Die komen dan over het algemeen als eerste binnen, zodat de snelste rijder toch het grootste deel van de wedstrijd aflegt. In het geval van Jeroen Blekemolen en Peter van de Kolk is dat dan net weer andersom. Jeroen Bleekemolen blijft zo lang mogelijk rijden. Dus op het laatste moment wat mogelijk is, de pitstop. Zodat Peter van der Kolk dan die toch een stukje langzamer is dan Jeroen Blemolen te plaatsen stukje neemt, zodat uh, ja, de snelste rijden zoveel mogelijk rijden. We kijken. Dat is nog even moeilijk, omdat uh, niet iedereen uh, de start en finish al gepasseerd is. Na. De pitstop, maar we kijken even naar het stappen in de wedstrijd. En dan zien we toch: uh, was het Chris Frankenhout uh, die de leiding had? Uh, en die had de voorsprong op uh, nummer 2, daar was veel Bastiaans. Na de pitstop zien we inmiddels dat uh, Matthijs Harkema, die het stuur over heeft genomen van veel Bastiaans, de leiding uh, heeft nu. Met op de tweede plaats Ferdinand uh, Kool, die het stuur overgenomen heeft van uh, Christian Frankenhout. De eerste is het de BMW, het uh, Ricardo van de india assessuur die van uh, Duncan Huisman overgenomen heeft en... Ja, als we gaan kijken naar de rijders. De rijder uh, Serino Kool, Die uh, rijdt dit seizoen voor het eerst in die uh, Porsche. Moet daar toch nog uh, meer aan wennen. Matthijs Harkema. Die het stuur van uh, Phil Bastiaan overgenomen heeft. En nu de leiding heeft. Ook voor het eerst uh, in de GT4 en uh, in de Porsche. Die zal er ook nog aan moeten wennen. En dan kijken we naar de derde plaats. Uh, Ricardo van der Ende. Die samen met Duncan Huisman rijdt. Ja, dat zijn uh, twee ervaren rotten. En die hebben vorig jaar al uh, dat hele. Uh, Kampioenschap samen bestreden. Ja, die zullen in de nog de jacht gaan openen... ...of ze dat daarvoor. ...of ze dat gaat lukken, want de Porsche is een... zeer uh, sterke auto, in de kantingschap... ...is nog van maar anders ...hebben nog een uh, minuut of 18... Uh, ...te gaan in die wedstrijd. en dat kan nog... ...heel veel gebeuren. Zeker gezien het feit... ...dat de banden toch wel wat... ...zwaar te lijden hebben. We hebben bijna geen situatie... ...die uh, die mogelijkheid heeft aangegrepen... ...om de banden te... Aan ja. uh, het eind van de race zouden ze dat zij ook kunnen worden voor deze of geen, dat de banden niet meer dat geen brengen wat er van verwacht wordt. Oké, okay, nou je zegt een aantal nieuwe rijders dus in de dus GT4. Matthijs Harkema onder meer. Uit welke cup is hij afkomstig? Uh, Matthijs Harkema, die uh, rijdt vorig jaar nog uh, Formule Renault. Ja, en dan is de overstap naar zijn Porsche toch wel een uh, behoorlijke stap. Kijk ook, uh, andere Porsche, twee jongens uh, nieuw in een Porsche. Ook. Dat zijn uh, Mark Koster en Peter uh, Sonders. Die doen het dus ook uh, best goed. Die uh, liggen, als ik u niet vergis, nu op de vierde uh, plaats. En die worden Bijna al op de hielen gezeten door Nick Karpendorf en Quint Engel die onderweg zijn in een Ginetta. Dus ja, daar zit een gaatje tussen van een kleine twee seconden. Nick Karpendorf, ja, ook een ervaren rijder. Ja, die zal zeker op jacht gaan naar de autoforum. En dat is de Porsche die momenteel bestuurd wordt door Mark Koster. Oké, okay, Willem, weer een uitgebreid verslag. Dankjewel daarvoor nog 13 minuten te gaan in deze Dutch GT4 race. En straks komen we weer bij je terug. Radio op pole position ZFM race radio. Het is gedraaid voor iedereen die op dit moment in de file Sanford uitstaat, want het is weer een chaos op de weg, Het, over, weer, het zit weer helemaal, helemaal muurvast, zoals we altijd gewend zijn op tweede paasdag natuurlijk. En wat gebeurt er allemaal? Kijk, naar buiten begint het zonnetje ook nog te schijnen en uh, daar hebben we het hele weekend op moeten wachten. Ja, iedereen en gaat morgen wordt het zijn. heel erg mooi weer, want dan moet iedereen weer werken natuurlijk ja. en dan krijg je dat weer. Zo dadelijk het slot van de Dutch GT4. dan gaan we weer snel over naar Willem van deze op het circuitpark Sanford. Op die moment is Aankoop Phil Bastiaas Hallo. en Matthijs Harkema. Not the black joy that over here is Lunis, I've got five on it. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like the light another joint like Cypress Hill. I still do these spin loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S the t i d e S. Nevertheless, I'm L the fresh, rollin' joints like a cigarette. So bad across the table like ping pong. I'm gone. in my chest like King Kong. And so wrap my lips around the bone. When it comes to getting another stogie Fools all kicking like Shinobi, Shinobi. Know me ain't my homie to begin with It's too many heads to be Probably let like my friend hit Unless you pull out the fat crispy Five dollar bill on the real before it's history Cause who's be having them vacuum lungs And if you let them eat them for free, you hella dumb, that I'm dumb I come to school with a tailor on my Before Avoiding all the click teasers, skeezers and weirdos Got me throwing off the land like where the bomb at Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back Suck up the dank like a slurpee The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dang out of the I bag. I got five yeah. on it, got it, got your four, I got five on it, messing with that in the weed. I got five on it, it's got me stuck and I'm go back. I got five on it, trying to let's go half on a sack. I take sacks to the face whenever. I Don't need no crutch, I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a half uh, to burn slow so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoochies get hit, but they know they got a pinch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, 'cause I be damn if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that. To pass the joint. Stop eating cause you know you got asthma. Crack the roadie open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test of my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rollin' up a fatty. But the take race straight had me. Stop at the light made my yesterday thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroke of 9 so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the two, doh cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid but in smoke. Yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down the blaze of pound. Then ease up, speed up through the ESO. Dream the BSO. Pee up with the lemon, squeeze up, and everybody's roller. I'm the roller that's quick to fold up blunt out of a bunch of sticky dozer. I'm suck up my weed. it's all you need kicking feet. 'Cause we're ibes, we need to like the foo foo. FM Race Radio vanaf 9 uur vanmorgen al bezig. En we gaan door tot aan 5 uur met verslaggeving. uiteraard van de Paasraces. De laatste races uh, daar gaan op Park Salvoort. En bijna ten einde. Dus snel vanaf Willem van Dessen. FM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Het slot van de Dutch GTV Race Nummer 3. Over 50 minuten Willem van Dessen. Ja, dat klopt. We hebben nog een kleine 2 minuten te gaan. Inmiddels... Uh... We zijn de rijders alweer in de 25e ronde, ja, dat is uh, toch wel een leuke afstand zo. 25 ronden ronde, aangegeven, nou, meer moet je niet doen met die banden, dus ja, het kan nog even spannend worden. Het is wel uh, spannend uh, aan de kop in uh, die zin dat we uh, de equipe van uh, Phil Bastiaans uh, hebben met Matthijs Harkema die uh, lijkt op de overwinning af te uh, stevigen. In de tweede plaats zien we Christian van met zijn teamgenoot uh, Ferdinand Kool. Ferdinand Kool, die afgelopen jaar wel actief was in die GT4. Toen reed hij nog met een uh, BMW uh, Z4. En ja, dat, uh, de progressie uh, is er voor hem. Uh, uh, hij rijdt met de auto uh, die vorig jaar kampioen uh, was. Zijn teamgenoot is de kampioen van vorig jaar. Dus aan die jongen uh, heeft uh, best een flinke stap voorwaarts uh, gemaakt. Dus kijk even naar de derde uh, auto op de baan: dat is de Ecus BMW M3. ...die uh, Momenteel uh, bestuurd door uh, Ricardo van de Ente. Ricardo uh, die eerder vandaag vier uh, werd als ik me niet vergis. En hij deelt zijn auto met uh, Duncan Huisman. Duncan uh, die afgelopen zaterdag de race uh, wist te winnen. Dier racewedstrijden in de regen. En uh, ja, Duncan Huisman uh, die het seizoen dus uh, eerder goed uh, begint uh, qua kampioenschap. Die het net nog even beter uh, doet uh, ja, qua punten uh, dan. Dat is uh, waarschijnlijk de uh, equipe uh, van uh, Christian Frankenhout. Uh, die twee keer uh, tweede wordt. Tenminste, ze gaan uh, zo dadelijk uh, de laatste ronde in. En uh, ja, die moet je altijd ook nog uitrijden. Dan gaan we even... Uh, ja, wij, wij hebben het bekeken. Maar we waren niet bij. Je hebt het vandaag. Want, uh, ruim 20.000 uh, toeschouwers. Ge dat, uh, klasse, geweldig. Dat, dat met uh, paarsen en met dit weer. Ja, dat... Uh, daar mag niemand over klagen De enige die zullen, zullen klagen Zullen degene zijn uh, Die uh, in de pielen naar of van Zandvoort uh, Hebben gestaan Maar goed, uh, ik bedoel, uh, we moeten er blij mee zijn Dat de autosport En dan mede dankzij een sponsor van uh, een evenement Zoals in dit geval uh, Kruidvat en Gillette uh, ja, Dat die uh, toch de mensen naar het circuit brengt En uh, de artiesten op de baan de, Dan de mensen warm maken Natuurlijk om vaker uh, te komen kijken Oké, okay, ruim 20.000 maar die moeten ook allemaal nog terug, hè? Ja, die moeten allemaal terug. Uh, maar ja, god, uh, ze zijn er gekomen ook, dus... Uh. Even nog, heb je zicht op uh, of Hans Hugenholz achter het stuur zit... ...of PC van Oranje op dit moment? Uh, op dit moment is het uh, PC van Oranje. En dan uh, noem je PC van Oranje. En uh, Hans Hugenholz en uh, de andere uh, Mustang... Uh, ...die wordt dan bestuurd door... Uh, uh, Allard Kalf en uh, Michel uh, Campagne nou, Die uh, hebben dat uh, ook uitermate goed gedaan Want die zijn onze uh, zevende uh, geëindigd De winnaar is uh, inmiddels afgewacht En dat is uh, Matthijs Harkema. Die uh, het laatste deel van de wedstrijd rij. Hij deed dat samen, uh, deze wedstrijd met Phil Bastiaans Tweede uh, scoorde Christian Frankenhout Met zijn teamgenoot Ferdinand Kool Derde uh, de Ekers BMW van uh, Ricardo van Hende en Duken Huisman En op een hele nette vierde plaats eigenlijk uh, De g Netta van uh, Quint Engel en Nicky uh, Karsburg. Nicky Kartsburg, Nicky Kartsburg uh, wel de snellere van de twee. En die heeft zeker in het tweede deel uh, van de race uh, de auto verder naar voren gebracht. Oké, okay, nog even, uh, hij uh, is nog niet binnen, maar uh, ja uh, Jaap had een geweldig uitvoerig interview met Rob Campu's. En uh, die is nog niet gefinished. Heb je een idee op welke plek die ongeveer rondrijdt? Uh, ik denk dat uh, rond dus Campus, uh, hangt me er niet aan op. Uh, rond... Nee, dat doe ik ook niet. Rondplaats plaats 10-11 uh, rijdt. Ja, die heeft uh, dan ten opzichte van uh, zijn kwalificatie uh, een flinke progressie gemaakt. Wat we hier op zondag uh, dan nog gaan krijgen, dat zijn uh, de auto's die in de pauze uh, zouden hun optreden doen. Dat zijn de driftauto's. die gaan zo dadelijk na... Uh, dat uh, geven vier auto's uh, de baan hebben verlaten, uh, het circuit op. En uh, als allerlaatste uh, gaan we de taxis rijden. En dat, uh, ja, ik weet niet, uh, dat is van uh, Kruidpad. Uh, ik denk dat ze gasten of uh, mensen die een prijsje gewonnen hebben, de kans bieden om in een uh, raceauto nog even mee te gaan over het circuit. Altijd boos. Oké, okay, nou, uh, ik zie dat uh, Rob Cambus nou net binnen, bijna binnen moet komen. Maar uh, geweldig, uh, jongens, uh, die verslaggeving vanaf het circuit en de interviews. Uh, waarvoor namens de luisteraars hartelijk dank. En, uh, Jaap en jij, Willem, waren daarvoor verantwoordelijk. Hartstikke bedankt. Ja, Oké, okay. ja, helemaal goed. <laughs> Zie je op de nabespreking. Okay. Willem, dank je wel. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dit was Willem van Essen vanaf Circuit Park te Tezamen met Jaap Kopenheden vanaf de locatie in het circuitpark Verslag van de paasraces 2010.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 Ladne in Divan, Ladd Mej in Divan, Ladd in Divan, Laddme in Divan, Laddme in Divan, in Kan, om bruggen te bouwen, soms tro ik ervan. Laat mij in die waan. Laat mij in die wan. Laat mij in die wan. We ...hebben ze juist een mooi slot gezien van de race op Circuit Park Zandvoort... ...hebben we het af de Dutch GT4. CFM Zandvoort, het paasweekend bijaan geweest... ...met uiteraard ruim aandacht voor de paasraces op Circuit Park Zandvoort. En uh, ja, we gaan alweer richting het uh, einde van CFM Race Radio. We hebben nog een aantal platen te gaan en nog uh, wat nieuws voor je... ...dus houd de radio gewoon aan op uh, CFM, dan hoor je het uh, allemaal uh, langskomen. En uh, ja... Wij We gaan weer een plaatje draaien, eens even kijken of deze wel werkt. Ja, die doet het wel. Gelukkig. Zo voor het race radio met juist Justin Bieber en One Time. Nou, de tijd uh, gaat ook alweer voorbij. Die vliegt voorbij zo uh, op deze tweede paasdag, Albert Jan. Ja, met uh, natuurlijk gigantisch uh, met als ho grote hoofdmoot uh, de autoraces op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk het live hockey, de European Hockey League van, uh, live vanuit Rotterdam. Helaas verlies voor Bloemendaal. Helaas verlies voor Bloemendaal. Maar goed, um, uh, Rotterdam uh, gaat wel door naar de halve finales. Dan heb ik tot slot nog even twee golfberichtjes. En dan gaan we eerst even naar Chengdu. Ja, Chengdu. Guido van der Valk heeft aan het Luxhill Chengdu Open in China. een bescheiden prijs van 4500 dollar overgehouden. De Nederlandse golven sloot het toernooi. het eerste in het, van de Aziatische Tour zondag af vandaag af. met een ronde van 70 min 2. Dat bracht zijn totaal op 279 slagen. 9 onder par. Goed voor een gedeelde 39ste plaats. De hoofdprijs van slechts 180.000 dollar. Ging naar de Chinees Liang Wenchong, die vanaf dag 1 de leiding heeft genomen. Meen je dat nou serieus? Slechts 180.000? 180.000. Is dat weinig dan in golf? Nee, dat is weinig. <laughs> dat dat en natuurlijk, de golfliefhebbers de golf weten het, aanstaande donderdagnacht zal uh, uh, het officieuze wereldkampioenschap golf uh, weer zijn aanvang nemen. En wel het Masters Tournament uh, in Amerika. Altijd verspeeld op de Augusta National Golf Club in augustus. Sta. En daar zal niemand minder dan Tiger Woods zijn rentree maken. Hij zal vannacht om uh, Nederlandse tijd 2 uur nog een persconferentie geven uh, over alles wat er is gebeurd en wat hij, hij heeft voorgenomen voor de komende week. Vier dagen lang live golf. Alleen ja, als, als u uh, in bezit bent van zo'n zender uh, dat u het kan ontvangen, dan kan ik u bij deze mededeel dat u vier nachten wakker moet blijven. Oké, okay, bij Race Radio hoort altijd deze plaat, uh, Daan toch? Okay. Hey? Safri Duo komt eraan en play the live. Ja, dat was even swingers op de maandagmiddag of is nou eigenlijk zondagmiddag. Ja, zit er een beetje tussenin. Tweede paasdag, we hebben live verslaggeving gedaan vanaf circuit Park Zandvoort. En vanaf 9 uur vanmorgen. Vanaf 9 uur vanmorgen Drugelijk. met van 9 tot 12 de heren Zandberg uh, en Veugen, Ben of en Ander Zandbergen. Uiteraard daarna ook allemaal nog uh, twee uur lang solo. En wij mochten Dank daarvoor uh, heren. En wij mochten met z'n tweeën de laatste drie uur uh, De laatste de drie uur waren en... voor ons. En, Dankjewel, uh, Albertje. Wat een geschuif, hè, Rob? Jo, joh, joh, het staat op mijn voor. Snap gedaan, jongen. Jo, knap gedaan. En Willem van deze uiteraard uh, bedankt. En Jaap Koper ook uh, bedankt voor, voor de de interviews. De, alle interviews en verslaggeving vanaf het circuit Park Zofort. Wij hebben het met veel plezier gedaan. En uh, we gaan er een einde aan maken. We gaan er gewoon mee stoppen. Wij gaan nabespreken. Nabespreken. Gaan we zeker doen. Graag tot een andere keer. Dankjewel voor het luisteren.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And to laugh and smile, and dance and sing. When you're feeling in the damps. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Pakistan zijn 48 mensen omgekomen. In de stad Peshawar ontploften enkele bommen bij een politiepost voor het Amerikaanse consulaat. Daarna reden extremisten in twee vrachtwagens het terrein op waar ze granaten afvuurden en probeerden binnen te komen. Incluïren eerder kwamen in dezelfde regio bij de grens met Afghanistan 41 mensen om bij een zelfmoordaanslag. De aanslagen zijn opgeëist door de Taliban. Minister Van der Hoeven wil dat telecombedrijven hun klanten duidelijk maken of ze gesprekken per minuut of per seconde afrekenen. Ze praat met de bedrijven over een betere prijsinformatie. Als dat overleg op niets uitloopt, zal Van der Hoeven de telecomproviders dwingen om duidelijkheid te verschaffen. Van der Hoeven zet de bedrijven onder druk op verzoek van de Tweede Kamer. Die reageerden op de nieuwe tariefberekening van sommige telecombedrijven... waarbij niet meer per seconde, maar per minuut wordt afgerekend. Als iemand bijvoorbeeld 61 seconden heeft gebeld, moet hij voor 2 minuten... Te betalen. In Den Haag is gisteravond bij een alcoholcontrole een politieagent gewond geraakt. Een man van 19 bleek te hebben gedronken. Toen de politie hem vroeg het sleuteltje uit het contact te halen, startte hij en ging hier vandoor. Daarna kwam de agent ongelukkig ten val. De man is gepakt. Hij bleek ook onder invloed van drugs en zijn rijbewijs was al eerder ingenomen.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 Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat regen, morgen droog en vrij zonnig met maximaal tussen 14 en 17 graden. Woensdag kans op buien, daarna blijft het droog maar wordt het wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal.